Gerdie van Tijn met het NOS-journaal. De uitvoerbaarheid van klimaat- en energiebeleid komt in gevaar door de lange formatie, vreest het planbureau voor de leefomgeving. Bedrijven en gemeenten moeten om zich voor te bereiden op de toekomst weten waar ze aan toe zijn. Het adviesorgaan waarschuwt ook voor een hoge gasprijs in het geval van een strenge winter, omdat er weinig goedkoper gas op voorraad is. De Taliban hebben in het gebouw in de hoofdstad Kabul, waarin het departement voor vrouwenzaken zat, een nieuw ministerie gehuisvest van deugdzaamheid. Internationale persbureaus schrijven dat het gebouw vandaag werd ontruimd. Onder andere medewerkers van de Wereldbank zouden zijn weggestuurd. Van de ruim 2 miljoen sociale huurwoningen in Nederland zijn er zeker 80.000 matig tot zeer slecht onderhouden. Dat meldt RTL Nieuws. Sommige woningen zijn zo slecht onderhouden dat ze moeten worden gesloopt. Bij woonstad Rotterdam, woningbedrijf Velzen en ProWonen... is bijna de helft van de woningen matig tot slecht. De burgemeester van Den Haag is dit jaar niet van plan... een algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Dat schrijft hij aan de gemeenteraad. Ook wil hij onder strenge voorwaarden weer vreugdevuren toestaan. Die zouden overlast in de openbare ruimte voorkomen. Er zijn wel plannen voor meer vuurwerkvrije zones in de stad... Bij Ede is vandaag het begin herdacht van operatie Market Garden in september 1944. Met parachutesprongen boven de Ginkelse Heide, een minuut stilte en een kranslegging. Doel van de operatie was destijds om de bruggen over de grote rivier in handen te krijgen. En in de ziekenhuizen liggen weer 15 mensen met corona minder dan gisteren. Het zijn er 551, van wie 192 op een IC-afdeling. Tot 10 uur vanmorgen zijn 2051 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er 97 minder dan gisteren. Het weer. Vannacht mogelijk wat mist en een graad of 11. Morgen droog met afwisselend zon en wolkenvelden. En het wordt tussen de 18 en 22 graden.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 Zo, zo lang geleden en dan toch nog een nieuwe uitbrengen. Don't shut me down. En we gaan naar Danilo. En hij hebben het over ja, vanaf vandaag. Ik weet niet wat, uh, wat er is vanaf vandaag, maar uh, waarschijnlijk een heleboel. Maar Ronda ook entertainer view. Ik zie de pijn in haar ogen in het volle licht en een traan waarin ik fouten zie. Ik heb hier vaker gelopen, maar ik weet waar het aan ligt, en dat verandert niet. Nu staat ze voor me, en ik stop de tijd, ik weet dat zij hetzelfde voelt. Ik liep die weg voor al mijn angsten, want ik leef zonder spijt, slecht heb ik het nooit bedoeld. Maar ik ga opnieuw beginnen, vanaf vandaag. Vele woorden, maar ik zeg het je nu, ik zou alles, alles doen voor jou. Je kreeg vaak de wind van voren, maar de fout die lag bij mij. Ik hoop dat jij nog steeds in mij vertrouwt, maar ik ga opnieuw beginnen. Vanaf vandaag. Vandaag, nee, dat verandert het niet. Entertainment voor you, tot nog iets van 7 uur. Daniel was dit, en uh, ja, dus vanaf vandaag. En we gaan zo natuurlijk eventjes bellen met Ron van Hoofd. Maar eerst nog eventjes lekkere muziek van Tim Dausma. En wil je bij me blijven slapen? Vrijdagavond, dan begint de show We lachen in de leukste tijden Van nou Vandaag moet ik het anders aan gaan pakken. Dit is een kans van alleenheid de milieu. Bij me blijven slapen hier op die 106.904.5 op de kamer. En natuurlijk DAB plus 6A. En we hebben weer iemand aan de telefoon en dat is Ron van Hoofd. Ron, een hele goede avond. Goedenavond. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Even kijken, hoe sta je in de douche? Uh, nee. Oh. <laughs> ik word een heleboel echo, dus we daar. Oké, oh, oké. Okay. Oh, nee. Het is hier wel een beetje een 100 ja, maar het is niet de douche, nee. Oh. <laughs> oké. Okay. Hey, jij hebt een nieuwe single uitgebracht. Ik doe alles wat ik wil. Klopt. Goed, ja, ja ik, ik bedoel, ja, dat doet iedereen denk ik. Tenminste, hoop ik. Ja, dat zouden alle mensen moeten doen. Ja, ja. ja, ja dat is inderdaad, inderdaad zouden, ja. Ja. Hey, maar uh, ja, ja, of, is, dat, uh, is dat op je lijf geschreven? Uh, of? Nou, nee, niet echt hoor. Het is zomaar gewoon, ja, het is uit het leven gegrepen. Ja. Eigenlijk, ja. Het is gewoon, uh, een, ja... Als ik iets zie of, ik, of iets hoor of zo, onderweg dan doe ik dat allemaal opschrijven. En op een gegeven moment heb ik een heleboel met notities en dan, ja, dan ga ik zitten en denk van, ja, waar, waar, waar zou ik dit liedje over schrijven? En dan dacht ik, nou, had ik eens een keer zoiets doen, dat is dus een keer anders, iets anders dan, uh, ik hou van jou en ik blijf je trouw. Ja, ja, dus eigenlijk ben je eigenlijk uh, hey, door de, de, de, de, de, de, de, de mensen om je heen uh, eigenlijk gestimuleerd uh, door, de, door deze titel, zeg maar, uh, te ja, schrijven. Maar daar haal ik mijn, uh, mijn inspiratie een beetje uit en ja, ook een klein beetje door dat uh, regenboog gebeuren wat tegenwoordig heel erg in opslag uh, is dat mensen niet zichzelf kunnen en mogen zijn. Dat heeft ja, ook een klein beetje in mijn gedachten meegespeeld en ik ja. denk van ja, ik, ik ga gewoon eens iets maken van joh, je moet gewoon lekker alles doen wat je wilt. En... Ja. ja, nou ja, ik bedoel in Nederland zijn we heel goed in hokjesplaatsen. Ja, ze zijn ontzettend goed in, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. En, en, en dat is, ja, als je dan, uh, als je dan niet uh, in een hokje past, dan uh, hoor je er niet in thuis. Nou, Laten we het zo dan, zeggen. Bij, Sorry? Ja. Dan, dan, dan hoor je er niet bij als je niet in het hokje past, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ik... Ik, ik, uh, ik zeg altijd, uh, ik distancieer me eigen daar altijd een beetje van. Ja je, moet, uh, ja, je moet gewoon lekker doen waar je jezelf uh, uh, fijn bij voelt. Laat ik het zo zeggen. Daarom vandaar, ik doe alles wat ik wil. Ja. Nee, en dat duidelijk. Hey, en uh, heb jij uh, iets, iets uh, waar ben jij ergens mee bezig? Uh, uh, is er nog wat, uh, wat, wat, iets wat er gaat komen, uh, qua optredens of? Uh? Ja, ik heb, ik, ik heb wel wat optredens staan, al vooral in België. Ja. Ik, ik zit aan de Belgische grens. Ja, dus. ja. En in België is alles weer al, ja, voor 90% los, dus uh, ja, aantal optredens in België heb ik staan. Ik heb er ook in Nederland al een paar met potlood in mijn agenda staan. Ja. Dus je kunt en een, een gummetje erbij, ja, ja. <laughs> dus, uh, maar in uh, België hebben we, we best wel al een aantal uh, optreden staan, ja, klopt. Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ben, ik, ik ben van mening dat het hier ook allemaal mogelijk is. Maar goed, uh, ja... Even afwachten, denk Ja, nou ja, weet je... Het, het is zoals zo goed als, uh, ja... De, de regels zijn al eigenlijk weg. Nee? ja maar, ja natuurlijk wel we moeten we nog, nog een paar weken zijn denk dat we hier ook wel weer om alles kunnen ja jawel jawel jawel nee dat komt vast goed en uh, pff, ja. weet je dat, uh, de rest moeten we achter ons laten dat is geweest dat ik ook niet meer over uh, praten en, en uh, we moeten weer lekker ja, vooruit dan we dan blikken dan toch klopt dat vind ik ook ja, ja. hey uh, Ron jij, jij, ben jij trouwens uh, heb je wel eens ideeën over een, uh, een verzamelalbum of iets is ja, ik nee. Ik heb een album uitgebracht twee jaar geleden, ja, twee... Ja. Ja, toen, toen zat ik 45 jaar in de muziek ja. en toen heb, ik, toen heb ik een album uitgebracht. oké okay. Dus als jullie hem graag willen hebben, dan moet je me zo meteen even mijn met appje naar jullie mailadres sturen dan kan ik me zo mailen. Oké, okay, dat gaan we zeker doen. Er staan 17 hele leuke nummers op. En dat gaan we zeker doen, ja. Dat moet je doen, ja. ja uh, Zorg ik dat hij digitaal bij jullie komt. Dan, uh, dan past dat in de collectie hier al. Ja, fantastisch. Ja, hey. en, ik, ja en, en over twee jaar, dan tweeënhalf jaar, dan, dan zit ik vijftien jaar in de muziek. Ja, en, en dan, dan hebben we echt een jubileum. Dan heb ik echt een uh, jubileum, ja. ja, ja. Dan, wil ik, dan wil ik eigenlijk mijn groots aanpakken. Die ideeën die heb ik. En dan komt er ook weer een album uit. Ja, en nou, dan nou, nou hoop ik uh, ja, dat, je, dat je eigenlijk tegen die tijd maar je, toch nog even in de studio komt dan. Ja, nou, dat, dat lijkt me ook hartstikke leuk. Re, re, regel maar met Dennis. Dat, als, een, uh, als een volgende single uitkomt... dan kom ik een keertje hier de kant Lekker hard. Ja, nee, dat is prima. Dat, uh, dat ja. gaan we proberen te doen met, uh, met Dennis. Ja. En dan, uh, dan spreken we elkaar sowieso weer bij de, nou. ja, de volgende single. Fantastisch. Hé hey Ron, er zijn, uh, er zijn ook nog mensen die uh, ja, misschien jou willen volgen. Uh, kunnen ze jou ergens volgen uh, via ja, de site? Ik, of, heb, uh, uh, ik heb Facebook, ik heb een uh, website... en uh, Instagram, YouTube... Uh, als je naar Google gaat en je tikt Ron van Oven, dan kom je er niet om in, dan kom je wel tegen. Ah, oké, okay. ook TikTok, heb je dat ook nog? Nee, nee. <laughs> ja. dat, dat is meer voor kinderen, nee. Ik heb dat wel... Ja, ik, echt... nee, dat, is, dat, dat dacht ik ook altijd, Ron. Ja. Maar uh, uh, het schijnt dat daar uh, toch wel uh, verschillende artiesten uh, opstaan. Ja, ik, ik heb het ook wel gezien, maar daar heb ik nog niet. Ik, ik heb al werk zat alle gekke Facebook. Ja. Oké, okay. ja, daar heb je, je handen al aan vol. Ja, dat is, dat is inderdaad zo. Hé, hey, maar... Eh, daar kunnen ze je dus op vinden. Ja. En, eh, ja. Nou ja, we blijven hier gewoon volgen. Fantastisch. Ik stuur je dadelijk even een appje. Ja, dat en, moet je doen. En dan meel ik de, het album met Dat is prima. Hé, hey, eh, ik zou zeggen... Eh, ja, kondig hem lekker aan. Dan gaan we hem lekker ja. draaien. Nou, beste luisteraars. Ga lekker in het zonnetje zitten. Ga we lekker even van de zon genieten... En uh, doe gewoon uh, lekker alles wat je wilt, want ook ik doe alles wat ik wil. Zo is het. En ik doe met je mee, jongen. Fantastisch. Hey, Dank je wel en een goed weekend en geniet ervan, hè. Hello. Hoi, hoi. Er zijn wel honderdduizend mensen met honderdduizend wensen. Nooit genoeg en altijd weer. Een koffer vol met dromen, die nooit uit zullen komen. Dat gebeurt bij mij niet Laat mij gewoon maar leven, en niet op een wolk zweven. Ik stop mijn kop niet in het zand. Ik ben niet gek te krijgen, ik blijf gewoon mijn eigen. Ik bekijk het van de zonnige kant. Ik leef mijn leven, doe mijn eigen ding. Ik maak plezier, ik doe dat en ik zing. Ik doe alles. is mij te dom. de glas is nooit half leeg, maar half vol. Ik heb van alles geprobeerd en van mijn fouten veel geleerd, maar vanaf nu maak ik een nieuw begin. Maakt het uit wat mensen denken, geen aandacht meer aan schenken, dat heeft totaal ik leef mijn leven met een lach en ik geniet van elke dag. Ik ga het leven zingen door. Ik ben niet serieus, ik stoot te veel te vaak mijn neus. Vanaf vandaag ga ik het vol. Ik leef mijn leven doe mijn eigen ding. Ik maak plezier in ik dat ik zing. Wat ik wil The weekend and save your tears. Zie je voor de klokjes van 7 uur. Cheers for another day, the weekend. En wij gaan lekker verder met Davy van der Sluis. En later komt de spijt. En ja, dat is vaak zo. hè. Blijf erbij tot 7 uur entertainment voor jou. Ik deed mijn best, maar jij wou dat niet zien. Want het was nooit goed genoeg. Nee, het was nooit goed genoeg. Mijn beste vriend, die mocht je niet. Je wou dat ik een te En wat moet je nog met haar? Is zelfs wat mijn moeder vroeg. En je zei altijd: Je bent niet zonder mij. En ik had je bijna geloofd. Ik heb genoeg van alle pijn. Ik heb genoeg van je gezeik. Ik geef mezelf een gewonnen, Maar kom ons weer aan de strijd. Natuurlijk heb je weer gelijk. Van de sluisje. Uh, Kom weer voor rij, Ritchie, poveri. Gaan we zo eventjes uh, bellen met uh, de zijklijn natuurlijk. Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa, col silenzio per amico. Mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui. Ik ben wel voor Als je net op vakantie bent geweest naar Italië, dan, uh, ja, dan ken je dit uh, vast wel. Ricci e poveri en come vorrei. Dag Bert. Hoe zei je? Kom even rij? En wat betekent dat? Geen idee, Bert. Oh, Jongen, je bent <laughs> ik, goed in je taal, hè? Ik, ik, ik ben uh, nee, nee, klein beetje Spaans dat lukt nog wel. En uh, ja, ik, ik, ik ken wel wat woorden in Italiaans, maar uh, nee, kom even rij. Ik weet niet wat het is. Dat gaan we nog eens okay. opzoeken. Ik kom met je rijden. <laughs> kom, kom even voorrijden. Ja, ja, ja we ja, komen voorrijden. Voor voorrijden. Ja, ja. <laughs> ja, dat hey. zou ook de tekst voor bed en bed zijn. Ja, toch? <laughs> ah ja, wie weet, wie weet. Ja, zo gaat dat, jongen. Ja, we zijn, kijk, we zijn, ik zou je zeggen, we zijn bezig met de voorbereidingen voor de grote bed en bed bingo show. Dat ja. is een singalong bingo show. Oké. Okay. Dit soort liedjes zitten er ook bij, he? van zoals uh, O-Marie, oh O-Marie, oh weet je, met, met, met de Nederlandse teksten van, uh, van Peppe Bert gaan er dan in. Ja. bekende liedjes er ook bij, uh, Oké, okay. O-Marie, uh, bedoel je uh, Bonne Sera Signorina? Kon, uh, ja. Ja? ja, precies. Ja, ja precies. Die. En die van, uh, hoe heet die ook weer? Van, eh uh, uh, oh, die la, die la, die la, die Ah, die, die, die, die, uh, die. Ja, ja. ja. <lacht> bij. ja. Lekker uh, lekkere gekke werk dus. Ja, jongen. En als, als mensen gewoon een foute bingo hebben, ze proberen toch die prijs binnen te krijgen. Dan druk ik op de knop. En dan hoor je bij ze: <lacht> Ja, van onze, onze Amsterdamse zangeres René Daan, helaas uh, niet meer onder ons. Nee, nee, nee, nee. maar ze is uh, vereeuwigd, dus wat dat betreft, we blijven van de gebied. Ja, zo is het. Ik bedoel, ja, dat is zo, en zo een, een nummer. Ja, die, uh, die herinneren we, over uh, vijftig over jaar wordt hij nog gedraaid. Ik denk het wel, Er blijven we gewoon Hagelaars erop ja. Lopen zitten. <laughs> ja, helaas. <laughs> helaas. Ja, daar doen we niks aan. Hagelaars, ja. dat liedje komt goed van nou, ja, en anders komt dat nieuwe liedje van ons komt er wel aan, hè? Van als ik jou zie, dan word ik huilen. Zo gaat die heten. Ja, ja dat zeg ik altijd. Ah, tegen mijn, dat zeg ik altijd als ik op mijn werk kom. Ja, nou. Ja, dat is. Ik ben zo blij met je. <laughs> Goh, jongen, ik zeg altijd maar, als, je mijn haar, als je haar maar goed zit, bij ja. mij zit het er goed. Ja, zo is het ik toch? tegen Frit, ik had met het Lazarus gefietst, want ik kwam van de kapper af en die kapper. Die had wel een lekker wijntje die opengetrokken. Ja. Die, nou, waar die het wijntje nou begon, hij steeds meer te lullen. Ik ja. man, ik moet weg. Ik heb een nieuwe Ja, ja, maar ik wil nog even dit en dat. Ik, hou op, man. Ik, ik wil afrekenen. Ik ga weg. Ja. ja dus ik ben, eindelijk ben ik thuis. Nadat ik vanmiddag trouwens in het beste park was. Ja. Want daar was, uh, was een manifestatie. En dat was geweldig. Echt fantastisch. En ik dacht, daar ga ik naartoe. Want dat is tegen het inenten in van de kinderen. Okay. En nou, als ze aan de kinderen komen, jongen, dan word ik witheid. Dan word ik helemaal... Dat, dat, kan, dat kan ik niet tegen. Dan word ik helemaal gallisch. Ja, dat kan ja. ik niet hebben. Ja, ja. Ja, dat is verschrikkelijk, vind ik. Dat. Ik, verschrikkelijk. Ik, ik, ik weet uh, Ik ken hem met mijn pet niet bij, laat ik het zo zeggen. Nee, ik heb mijn pet al weggegooid. <laughs> je zegt, hou op. Dat <laughs> is niet normaal. Die, gaat, nee. die, die, die moet je zo opsluiten. Echt. Het het, is, uh, misdadig, misdadig. Het is uh, een roerige wereld. Uh, zeker uh, in Den Haag. Zo. Ik dacht het wel. Ja, dat. het uh... er maar over ophouden. Want ja. ik, weet je, we weten naar alles van de luisteraars ook. Die gasten ja. zijn niet te vertrouwen. Als je net op voor verdomme. Ik zeg van de wijk nog één dingetje. Ik zeg van de wijk, zag ik. Die mensen met de belastingproblemen. hè van ja, Die dat vragen. Die kindertoeslag, ja. Ja, die, die, die kindertoeslag. Wat ja. dacht, ja, dacht je? Wat? Er zijn verschillende uh, gezinnen die gewoon doordat ze zoveel geld werd aangeslagen... door de belasting... Ja. dat ze gewoon hun huur niet meer konden betalen... en dat ze een opleiding konden... was dus een vrouw, die had een opleiding... die had drie kinderen... de huur kon ze niet meer betalen... de kinderen zijn door jeugdzorg uit huis gehaald... ja, Fred, je hoort het ja, goed... Ja, ja, ja. dat mens staat op straat... en een van die mensen van, van, van, van die vrouw... die zit ergens in een, in een huis... in een isoleercel... Ja. nou... Ja. En dus, daar blijken er dus veel meer van die, van die mensen te zijn... die op die manier gewoon alles kwaad zijn. En nog steeds zijn ze niet geholpen. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat zeg ik, dat is, ja... Het is een... Als je als er je wat, wat van zegt, hè. Want hè, dan wordt er gezegd van... Ja, dat, dat weet ik niet. Dat ben ik vergeten. Heb ik dat gezegd? Ah, hm, geen idee. Ik ja, ik denk op dat moment zijn ze opeens... alle geheugen zijn ze, kwaad, ja. geloof, ze De drank zijn allemaal. Nou, eh. Maar goed... Voor de rest heb jij een lekkere vakantie gehad, Fred. Want ik ja. voelde het net, Lars Raas. Meneer zat ja. in Kroatië. Zo is het. Ja, Lekker drie het weken. Ik heb het gekost dat hij de was hoorde. Nou ja, ja, ja terug, terug was helemaal een ramp. Jonge, jonge, ja, in in man, Duitsland, Duitsland, uh, uh, nou, in Duitsland het is het namelijk uh, zo, Bert. Uh, ze zijn overal, van begin tot eind in uh, Duitsland... zijn ze gewoon overal met de weg bezig. Dus uh, ja, dan krijg je dat je dus uh, continu uh, ja, terug moet naar nee. 80 of naar 60... Je kan beter op de fiets gaan. Ja, <laughs> ja en zelfs sommige zelfs stukken kun je inderdaad uh, gewoon met de scooter gaan. Want daar was het gewoon 30. Jongens. Dus ja, nee, dat, uh, dat is echt een uh, verschrikkelijk iets. Wat een afluiting weer, zou ja, ik ja, zou ja. niet zeggen. Wat een aanfluiting. Ja, maar goed, het is, uh, het is ook trouwens in nieuws geweest. Want uh, een hoop mensen hebben daar uh, toch wel uh, ja, uh, nadigheid van ondervonden. En uh, ja... ja gewoon geklaagd dat het niet, uh, niet normaal is dat in de vakantietijd te doen. Dan ga je dan? Hè? Ga je ja. Op vakantie? Ja, maar nee, maar goed, ja, we, we hebben een roerige tijd achter de rug. Ja, hoor. Ja, en mensen mogen dan op vakantie en dan ga je dit doen. Ja, nou, dat komt ook nog wat dan, denk ik, wat dat betreft over roerige tijden gesproken. Ja, ja <laughs> nou, dan kwamen ze jongens. Hou nou, ja. je hart maar vast. Hè? Zo is het, maar, uh, maar sowieso, uh, hey. we, we, gaan, we blijven gewoon kijken naar de, naar de zon die blaas zak in de zee. Ah. Wat denk je daarvan? absoluut. Ik vond <laughs> de zon zien in de zee zakt. <laughs> oh, ja, toch. Zeg, mijn Bipje die kon uh, helaas niet komen. Want Bip, wat dacht je, wat? Ja, die, Bip, die nou, zit al hier in de duinen hier, joh. Die zit al te kijken of de zon, uh, of de zon zakt in uh, de zee. Ze zit in Bakkum. Ze zit in Bakkum, jongen. Een Bakkum? Op een camping zit ze daar. Ze is nou een vriendin, die, ik weet niet, die zat er met een caravan, met een met, met, met, met hele gezin. En toen ging ze even gewoon langs. Ik zei van, nou, ik blijf er eten hoor, Frit. Nou, lekker dan. Ik, nou. Is... Lekker, ik zeg. Wat moet ik nou zeggen? Nou, zeg gewoon gewoon wat er in de hand is. Nou, bij deze dus ze zit gewoon daar op een camping zit ze met een dikke kont. Ja, nou. Lekker, nou ja. Je, ze, ze, ze luistert toch niet. Nou, je weet dit nou vooral, Ze houdt alles in de gaten. Nou, dan heb ik bij deze niks gezegd. zeggen. Maar zijn jullie nog weg geweest trouwens Bert? Nou, we zijn een beetje in de zandvoet geweest af en toe. We zochten jou, maar je was hier niet. Nee, Dat soort dingetjes, weet je. We hadden echt zoiets van, nee, ik ga niet liggen hoor, moet je luisteren. Je weet het, ik draag ook geen kappie, doe het niet, ik nu niet mee met die narigheid. Nee, maar dat is hier toch helemaal voorbij, of niet? Heb ik het nou verkeerd? Ja, sommige dingen, ik bedoel, als ik met de trein wil of wat dan ook, ja. dan moet ik de kappie op, moet ik met de bus, moet ik de kappie op, moet ik met ja. de tram, huppakee, ook weer. Oh ja, ja, ja. Dus begin, ja op die fiets. Ja. Ga, dus ik pak het de fietsie, ja. of de auto, en uh, nou, dus ik waarde zoiets, nee, uh, weet je, de, de, de tijd komt wel weer hoor, rustig aan. Oh ja. Rustig aan, uh, inderdaad. En uh, joh, dat, ik zeg altijd, uh, ergens moet, uh, hè, er is een begin, maar ergens moet er ook een eind zijn, dus. Het is ook zo. Het is een kwestie van geduld. Ja. En uh, nou ja, vond ik vond ja. je wel lekker bezig met allemaal dingetjes. Met nieuwe liedjes maken en uh, liedjes die zingen. Zoals ik al zei, weet je, met het, uh, de bingo-show zijn het voorbereiden. Dus we willen volgend jaar willen ook alle campings in Nederland af. Met, ja. met uh, misschien wel een caravan erachteraan. Dan uh, gaan we gewoon uh, drie maanden gaan op vakantie. Gewoon overal bingo's houden. Ah, uh, leuk, ja. <laughs> nee, dat leuk, inderdaad. En dat uh, wordt ook gefilmd, of? Ja, dat denk ik wel. Er wordt, er wordt een promo wordt er gemaakt. Dus we hebben ook een café van, die willen ons graag erin hebben. Dus ik dacht, ik wil het doen. Maar ik ga eerst even kijken wat al die verordeningen zijn. Dat we weer met allerlei toestanden uithalen. En dat we opeens de heleboel in elkaar stoten. Dan gaan. We echt even niet beginnen. Dus ik wacht het eventjes af. Ja. En dan gaan we, huppakee. Dan gaan we er helemaal voor. Zo is het. In ieder geval, ja, in, in november. Dan komt in ieder geval uh, de nieuwe single of singles uit, zijn er twee. En dan uh, met, met, met die nieuwe aflevering, maar dat vertel ik volgende keer ook wel weer. Dus we blijf het tramboten wat dat betreft. Ah, oké. Okay. <laughs> ja, dat is spannend, ik bedoel, we blijven het volgen. En, uh, ja. Leuk, hartstikke leuk. Mensen gaan gewoon eventjes naar bed en bed in de nazaten. Dan kun je gewoon op de, onze website, kan Of gewoon even naar YouTube, daar staan we ook op. Gewoon bed en Bert in de naastaten. Zo, zo filmen, is het. Hartstikke leuk. En als ze wat willen weten, dan mogen ze mij ook mailen. Als ze, kijk, hè? kijk, Dan komt het allemaal goed. Het is een promo, hoor, hè. Dit. Ja, toch? Onze manager, jongens. <laughs> je dit? ik wat ga je draaien voor ons eigenlijk? Ja, we gaan, ik, ik denk, uh, we, we gaan uh, ten einde van de zomer, dus... Uh, uh, ja, ik heb de zon zien zakken in de zee, hè. Kijk, ik wil de zon zien zakken in de zee, jongens. Een wereldhit van hier tot Tokio. Zo is het. Ja, toch? Nou, zeggen mensen, ga ja, nog lekker van het najaar gezonnetje genieten. En, Frit, jij ook. Hou het hoofd koel en het hart warm. Dat gaan we zeker doen. Spreek elkaar volgende week weer. Is goed. Aju. Hey, Wadduplu. Hé, oi, Hey, oi. Goed weekend. Jij ook, man. Dankjewel. je zon zien zakken in de zee. Ola jay, ola Ja, ik zag je op het strand, met je toogens in het zand Ola die jay, ola die Je las de fijne krant, en ik pakte toen je hand Ola die jay, ola die Ik dacht, wil jij met mij misschien een eentje lopen? Ik dacht, die kerel, die is helemaal besopen Ik, ik de wil de zorgsje zakken, zakken in de, in de zee Ola dije, ola, die jay, ola die jay. De zee het was zo lief verlust, ik had er bijna zo gekust. Ola dije, Ik ben nog lang niet uitgepust. Ik dacht laat mij even met rust. Ola dije, Ik vroeg wil jij met mij misschien wat je baden? Ik keek hem aan, nou ja, het antwoord kan je raden. Ik wil de soort zien zakken in de zee Oh, die jay, oh die oh die. die Ach ja, de aanhouder die wint Ja ja, dat dacht je, beste vriend Oh, die jay, die. Die, die En toen ik koos het ruim eens op Ik dacht wanneer staat hij nou eens op Oh, die jay, Hij vraagt Wil jij misschien met mij een eentje ik dacht die kerel die is werkelijk niet te remmen. maar ik wil de zon zien zakken in de zee oh die hey oh die, je, die ik wil de zon zien zakken in de zee oh die oh die je. ik wil de zon zien zakken in de zee het is een mede, Bert. gaat naar uitzicht. Ja, zie jij, die zon nog zakken. Nou, wauw loenen. Het is de zwaarbeel op hier, hoor. Zo, waren is dan Beb en Bert en de nazaten? En uh, natuurlijk hebben we weer iemand in de uitzending. En dat is Stefan Mondial. Stefan, een hele goede avond. Ja, een goede avond aan alle luisteraars. Hallo. Hallo. hè? ja. Al oh, mijn dromen! Al oh, mijn dromen, dat is zijn... te veel. Oh, ja. Oh, ja, maar er zijn, er zijn er vast wel wat van uitgekomen, toch? Ja, gelukkig wel, ja. De, de dromen moeten er ook zijn om uit te komen, ja, ja, ik bedoel, als je geen dromen meer hebt, dan, uh, ja, dan zit je doelloos voor je uit te staan. Of ja, gewoon... dat ja. klopt, dat He? wordt het wel heel saai, nee, dat <laughs> moeten we niet hebben. <laughs> nee, zeker niet. <laughs> ik bedoel, we hebben al een roerige tijd gehad, dus het is meer zat. He? Ja, gelukkig wordt het allemaal beter, dus uh, positief ja. vooruitkijken. Zo is het. Hé, hey, maar uh, ja, Al Mijn dromen, uh, de nieuwe single van jou? Ja, klopt, die is 11 augustus uitgekomen. Een heel leuk nummer geworden met een goede tekst en uh, een hele mooie videoclip kunnen mensen ook bekijken ja. op, uh, op YouTube. En uh, ja, daarin wordt uitgebeeld dat uh, als je je partner hebt verlaten, en je denkt van nou, ik hoef hem niet meer, dat je nou een postje toch wel uh, ja, een heel erg kunt missen. En denken van nou, ik hoop toch nog weer dat hij terugkomt. Ja, dat een, is een, een, soort van berouw, uh, een soort van berouw komt na de zonde. Ja, inderdaad. Ja, dat je toch hoopt uh, <laughs> dat, dat diegene in het haat nog een plekje vrij is voor jou. Ja, ja, ja. Ja, ik bedoel. Brauw ik hem naar de zonde, de nieuwe titel. <laughs> ja, ja. ja, het is best wel eens goed hoor. Dat ja. we gewoon uh, even de proef op de som nemen van nou, uh, weet je wel, ga ik hem nou missen of niet? Want als je diegene niet mist, ja, dat is het natuurlijk wel uh, een hele goede beslissing geweest. Ja, ik zeg altijd, uh, ja, hey, vandaag de dag is, uh, is uh, ja... Ik weet niet wat het is. Het is een beetje uh, dat je zegt van iedereen uh, doet maar wat een beetje. Ja, ik hoop wel dat ze nog wel wat met elkaar doen. Dat hoop ik wel. Nee, nee. <lacht> nee, maar ik bedoel uh, te zeggen uh, hè, iedereen uh, trouwt en, en uh, uh, ja, dan na één of twee jaar zijn ze toch maar nee, toch maar niet. Ze gaan ze ja. weer scheiden en uh, ja, ik weet ja, niet wat het is. Dat gaat ook allemaal makkelijker dan vroeger, hè? want vroeger was een scheiding. Dat was echt wel een schande natuurlijk. En uh, ja, tegenwoordig, uh, ja, ik vind ook altijd, als, als je niet bij elkaar past, dan kun je wel jaren nog aanmodderen, maar dat heeft voor allebei eigenlijk ook geen mm. zin. En dan ontloop je misschien wel hele mooie kansen. Mm, ja, dat, dat ben ik met jij eens, maar aan de andere kant denk ik van ja, hè, als je ergens iets begint, ja, maak het dan ook ja, af. Het gras is niet altijd groener aan de andere kant. Nee, daarom. Dankjewel. Daarom. Nee. Maar je, je, kunt nee. al, uh, je kunt de potty beter op je eigen gras laten gaan, denk ik. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> nou, maar goed, ik, ik bedoel, uh, ja, toch, to, toch vind ik het uh, tegenwoordig wat, uh, wat makkelijker gaan. Uh, Laten we zeggen, een bruiloft of tenminste een, een feestje dat iemand uh, 25 jaar getrouwd is. Of, uh, hè, die kom je weinig mee tegen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja maar ja goed, uh, ze, worden, ze komen er nog wel voor. En uh, ja, dan moet je alleen maar respect hebben denk ik voor die mensen. Ja, ja. ja. Nou, die voor elkaar uh, hebben gekozen. De echte liefde, hè? dat bestaat ja, nog. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Hè, en dat, uh, dat is ook mijn liefde voor jullie station, hè? Ja, gelukkig. Ja. Ja. ja. Nou ja, dat moeten we ook houden. Want, uh, ja. ja, altijd heel fijn. Ik ben een keer bij jullie in de studio geweest, één of twee keer was ook altijd Ja, dag. toen was het uh, met je uh, met vrouw. Ja. Ja, ja, ja, dat was heel leuk. Ja, nou ja, en toen had je ook dat, uh, dat mooie kapsel. Oh ja, met die kleuren. Met die kleurtjes, ja. ja. <laughs> Geweldig. <laughs> Ja, ja je, dat zien, was, zo ben je zo ben je niet vergeten hoe ik heet Nee, nee, nee, nee, maar nee, ik bedoel, uh, mensen, ja, waar je toch eigenlijk een beetje een vrolijk gesprek mee hebt, ja, dat vergeet je niet gewoon. Ja, dat moet ook wel gezellig zijn, vind ik. Ja, toch? Je, je moet niet zoiets op de automatische piloot zetten, want dat werkt niet. Nee, nee, maar sommige, sommige mensen zijn toch ook wel, als ze hier komen, gespannen en, ja, wat, wat, weet je, wat ga je vragen? Wat, ja, dan heb ik zoiets van, joh... Doe gewoon maar lekker of je thuis bent. En als je, ja, niet, kan, als je niet wil antwoorden of niet kan antwoorden, ja, laat het dan. Ja, ja, maar er zijn ook wel twee verschillende dingen. Hè? Gewoon een, sommige mensen die kunnen heel goed zingen, maar heel slecht ja, van de woorden afkomen. Of, of een gesprek voeren. Ja, het zijn wel dingen die eigenlijk er wel bij horen natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Dus, nou, maar ik, ik vind het, als ik bij de radio gast ben, vind ik het altijd heel leuk om om te babbelen. Ja, nou, daarom zeg ik, ik zeg altijd, voel je lekker thuis en ja gewoon lekker babbelen. Ja, bij jullie voel je ook wat thuis gelijk. Nou ja, nee, maar daar ben ik ook blij om. Ik nee. wel. Nee, maar daar ben ik ook blij om. Weet je, dat, dat hoort ook zo. Nee, je hoort niet uh, gespannen achter een microfoon te gaan zitten. van... Ja, wat gaat er nu komen? En wat gaat hij vragen? Weet je, dat. dat nee. Dat, dat ja, moet gewoon op jou afkomen en eh, klaar. En het verschilt ook heel erg waar je een interview bij hebt hoor. Want er zijn natuurlijk wel presentatoren die zich heel erg in jou verdiept hebben. En ook goede vragen stellen. Maar je hebt ook wat die moeten op het laatste moment nog. Oh ja, wie ben je ook alweer en hoe heet het liedje ook alweer. Denk ja, ja, ja. Dan heb je je ook niet echt voorbereid hè. Nee. Klopt. Dus, uh, het moet eigenlijk wel een beetje van twee kanten komen. We hebben elkaar ook heel erg nodig. Hè. Als jullie geen nieuwe platen krijgen, dan wordt het heel saai. En als wij geen aandacht en aan airplay krijgen, dan, uh, dan doen we het ook voor niks. Ja, nee, inderdaad. Want dan krijg je hè, dat we toch hè, uh, comp compleet uh, een jaren tachtig stijl krijgen... die we iedere dag gaan draaien. Ja, ja dat wordt, dat, wordt ja. toch ook vervelend, hè? Ja, <laughs> nee, dat moeten we niet hebben. <laughs> nee, we moeten wel wat nieuws hebben, inderdaad. Ja, inderdaad. Hey, Steven, ben jij nog erg stiekem mee bezig? Wat, wat, wat nu bedoel je? Ja? Nou, met een interview met jou, hè. Dat is niet stiekem hoor. Ja, maar dat is het niet stiekem, dat is openbaar. Ja. <laughs> nee, want, uh, ik werk samen met uh, Emoe Hartkamp, dat ja. weet je misschien. En uh, ja, die mensen die zijn zo professioneel en die hebben zo'n feeling voor het levenslied. Ja, zeker. Dat uh, na elke single gaan we altijd evalueren en dan kijken we van nou, wat willen we hierna doen? Willen we dan een vlot nummer doen of willen we een langzame nummer doen? Ja. En dat was heel goed in, uh, in de overleg gedaan en uh, ja, daar ontstaat eigenlijk een volgend liedje uit. Dus we wachten nu eerst af hoe dit het allemaal gaan doen. Nou, tot nu toe doen we dit eigenlijk boven alle verwachtingen. Ja. En dan, uh, ja, dan komt er weer een nieuwe single, hè, want ik uh, werk heel graag met hun samen. Ja, het is echt een heel fijn team mensen. Ja, natuurlijk. Eh, eh, ik bedoel, de mensen in de, in de muziekwereld kennen allemaal heel hardkant natuurlijk. Ja, was het en, niet van gewicht dan wel van de producties, hè? Ja, nou ja, gewicht, <laughs> gewicht is natuurlijk verleden tijd, hè? Ja, ja. Ja, ja de, de, die, de, die, die tijd, ja, daar ken ik hem ook van natuurlijk. Ja. ja toen, uh, toen was er nog een uh, jonge boy. Ja. En toen uh, heeft hij ook nog een, een prachtig uh, ballad album uitgebracht voor jou. Ja, hij heeft zelf ook heel veel nummers uitgebracht. Ik. Ja, ja, ja. ja, maar ja. Ik ben, destijds had hij dus echt een, echt een, een, een, een album met ballads geweldige balance en uh, ja ik, ik, uh, ik heb hem altijd uh, uh, bewaard en uh, ja hij zit nog steeds in mijn koffer ja nou, nog op zijn op ja, ja ja zeker He, ik zeg altijd uh, je weet het niet cd's kunnen geld waard worden ja inderdaad alles wat er op een dag verdwijnt dat moet je vooral bewaren want ja, dan hoor je ja, er ja. allemaal weer terug of dan komt de vraag naar en dan uh, is het dat altijd fijn dat je het dan in huis hebt ja toch ja, dat zie je, ik zit dit met gewoon met de platenspelers. Hè? Die waren er een hele tijd niet meer en nu uh, ja, zijn ze helemaal hot. Ja, ik, ik heb ze nog steeds. Platenspelers, ik heb uh, ook nog uh, ja, lekkere singles uit, uit de jaren uh, 70, 80. Uh, maar jij bent, nou zev-, bent nou 27 toch? Hoe kan dat dan? Ja, nou ja ik heb ze geërfd van mijn opa. Die het niet ver, oh, ja, niet okay. verder vertellen. Ja, je hebt wel een dat is wel goed hoor. GELACH Dat is geweldig. Hey Steven, uh, heb jij, uh, hoe is het met de optredens? Uh, Komt er een klein beetje vaart in? Ja, het gaat heel goed. Ik ga vooral week optreden in Vladingen bij Pikkenwater. En dat is met kaasverkoop en volledig met het publiek. Ja. En da daar ga ik nog weer wat tv'tjes doen. Uh, ook allemaal ter promotie van, uh, van de single. En ik heb iets van uh, 53 interviews. En de studio bezoeken, dus ja, de komende tijd is het gewoon heel erg druk. Maar dat zijn allemaal hele leuke dingen waar je veel energie door krijgt. Dus dat, uh, dat doe ik alleen maar graag. Ah, oké. Okay. Nou ja, dan gaan we je in ieder geval volgen. Want waar ben je te volgen? Uh, nou, ik heb op Facebook uh, twee pagina's. En uh, op YouTube heb ik meer dan 80 video's. Dan kunnen mensen ook uh, de... Uh, de optredens bekijken, dus wat ze een beetje kunnen verwachten van Steven Mondial. En natuurlijk ook de clips bekijken die bij de singles horen. En Instagram en Twitter en TikTok en alles wat erbij komt kijken. De eigen website, stevenmondial.nl Dus uh, ja, ze kunnen we overal vinden, behalve in de goot Ja, dat is. <lacht> <lacht> Laten we die maar schoon spoelen door de regen. Hey? Ja, dat bedoel ik. <lacht> hey, ik zou zeggen, we gaan nog lekker draaien, dus kondig hem aan. Dan kunnen we ja. nog net uh, draaien voor, de, voor het nieuws van 7 uur. Nou, lieve luisteraars, ik wens jullie een heel fijn weekend en wees lief voor elkaar. En hier komt de nieuwe single van Stefan Mondial, die heet Al mijn dromen. Daar komt hij. Hé, hey, dankjewel en een heel goed weekend, ja, Stefan. graag gedaan. Bedankt voor de gezelligheid. Ja, jij ja, ook bedankt Yo, en uh, groetjes doei. aan de WD-helft, hè. Uh, ja, door! Doei. Ik vertrouw in mezelf. Een gevecht dat helpt, ik geef het toe. Het maakt me bang dat ik naar jou verlang. Ik had gevraagd om weg te gaan, maar het blijft, kan dat niet aan? Ik ben van jou nog niet bevrijd. Al en Al Mijn Dromen. Wat een geweldige plaat. En uh, ja, hou hem in de gaten. We gaan naar Skylar Grey en Stand By Me. Dit is even de laatste plaat... voor de klokjes van 7 uur. En ik zou zeggen, ja... Bij deze een goed weekend. hoop dat u hebt genoten en uh, ja heeft gekeken de studio hier al. daar kan je terecht. Uh, ja een keer wat foto's zien, uh, eventueel een uh, berichtje sturen, uh, van alles en nog wat. Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En zeker volgende week uh, gaan we lekker uh, de dag van Hazes, uh, uh, ja, aardig wat hits draaien van Hazes. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Tot dan.